7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Woningcorporaties moeten stoppen met commerciële activiteiten. Ze moeten koophuizen, dure huurhuizen, winkels en kantoren afstoten... en onderbrengen in een apart bedrijf. Dat staat in een nog vertrouwelijke notitie van minister Blok... die de NOS in handen heeft. De minister wil dat corporaties zich voortaan alleen nog bezighouden... met het huisvesten van mensen met een laag inkomen in de eigen regio... Het landelijk platform GGZ heeft een alternatief bezuinigingsvoorstel gepresenteerd aan minister Schippers. In het voorstel staan maatregelen waarop de geestelijke gezondheidszorg geld zou kunnen besparen. Het kan niet zo zijn dat de rekening van de bezuinigingen opnieuw bij de patiënt wordt gelegd, schrijft het platform. De geestelijke gezondheidszorg zou ruim 70 miljoen euro kunnen besparen... door te snijden in onnodige papieren rompslomp. Ook denkt het platform dat er 30 miljoen te winnen valt als zorgverzekeraars de jaarlijkse rente op de reserves gebruiken om zorg in te kopen. PvdA-voorzitter Spekman betreurt het dat oud-minister Pronk uit de PvdA is gestapt. Hij noemt hem een PvdA-icoon. Pronk vindt dat de partij zich steeds verder heeft verwijderd van de beginselen van de sociaaldemocratie. De PvdA trekt minder geld uit voor ontwikkelingshulp en stemt in met het strafbaar stellen van illegaliteit. Pronk noemt dat onverteerbaar. Hij was bijna 49 jaar lid van de PvdA. De Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek gaat dit jaar naar Caroline de Gruyter. Zij is correspondent in Brussel voor NRC Handelsblad. De Gruyter kan ingewikkelde materie zeer toegankelijk en voortreffelijk geschreven presenteren, staat in het juryrapport. De Anne Vondelingprijs bestaat uit een beeldje van de vroegere PvdA-politicus en een bedrag van 2500 euro. Het weer, vanavond in het zuiden een bui, mogelijk met onweer. Vannacht overal wat buien, minimaal rond 14 graden...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 Stof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Onze gast is een Nederlandse jazzpianist die over de hele wereld glanzende kritieken krijgt. En dat geldt ook voor zijn nieuwe cd die hij met twee befaamde Amerikaanse jazzmuzici opnam in New York. Portray of Peterson. Een ode aan de grote Oscar Peterson. Hier is Peter Bates... Uw presentator is Frank van der Linden. Peter, mag ik even horen hoe jij je voelt momenteel? Oké, okay. en, en, en spelen eens een, een wolkje tussen de noten... zoals Oscar Peterson veel schijnt te hebben? Oké, okay. en, en uh, je vrouw? Hoe voelt je vrouw als je erin in je armen hebt? En, en hoe ben je vanochtend opgestaan? Um... Ja, en wie deze man wel denkt dat hij is en hoe hij spreekt, dat hoort u straks. Eerst gaan we naar Roland Garro. En daar zit uh, collega Mark Brasser. Timo de Bakker speelt daar een single partij. Dat klopt. En dat doet hij tegen een uh, speler van naam... Stanislas Wawrinka. Dat is de nummer 2 van Zwitserland... achter uh, die andere grote Roger uh, Federer. Een mooi podium voor uh, Timo de Bakker. Hij doet het goed. Hij staat weliswaar in de eerste set met 6-5 achter. Maar het gaat nog op uh, surface. Er is nog uh, niks aan de hand voor een Nederlander. Sinds kort weer uh, in de top 100. Hij heeft natuurlijk hoog gestaan. Hij heeft hier al een keer in de derde ronde gestaan. Ver weggezakt. Maar race weer terug. Langzaam krabbelt hij weer terug naar het niveau uh, dat hij aan kan. En dat kan hij laten zien in uh, deze wedstrijd. 6-5 dus in de de eerste set voor Stanislas Wawrinka. Dan maken we ook nog even een heel klein uitstapje naar twee andere Nederlanders. Want er wordt gedubbeld ook. Robin Haas en Igor Sijsling stonden eerder dit jaar nog in de finale op, uh, op Melbourne. In Melbourne op uh, de Australian Open. Uh, Daartoe verloren ze in de finale. Nu doen ze het uh, wel aardig tegen de Duitse Kass en zijn Oostenrijkse partner Marag. De eerste set hebben ze gewonnen in een tiebreak. Ze staan nu 5-4 achter. Maar ook daar uh, verloopt het op surface. Het is eindelijk uh, droog in Parijs al een tijdje. Er wordt getennist door de Nederlanders dus. We houden u op de hoogte. Ja, hartelijk dank, Mark Brasser. We zijn terug in studio Desmet, waar is uh, aangeschoven, pianist, meester pianist, mag je wel zeggen. Peter Beets, welkom. Dank u zeer. Uh, wat, wat was nou eigenlijk een wolkje in de noten van Oscar Peterson? Wat moet ik daaronder verstaan? Ja, god. Uh... Ik heb uh, misschien het beste voorbeeld, want je vroeg me net uh, naar Ruud Jacobs. Dat is een bassist waar ik ook veel mee speel. Broer van Pim Jacobs veel mensen kennen. Die liepen elkaar even tegen het lijf. Ja, ja die heeft ook, uh, ze spelen niet gewoon boem, boem, boem, boem, boem. Maar ze spelen boem, boem, boem, boem, boem, boem, boem. Mm -hmm. Die noten krijgen een losse plaatsing. En het is natuurlijk, heeft het ook een horizontaal verband, maar ze worden eigenlijk verticaal neergezet alsof het uh, yeah, uh, losse noten zijn. Zeg maar. ja. Hoe voelde de hand van Oscar Petersen? Uh, groot, heel groot, ja. Uh, hoe, hoe klein was die van jou op dat moment? Ja, ik heb ook hele grote handen, maar bij, bij hem zijn handen val ik echt niet ermee. Eh, Welke leeftijd had je, toen je die hand schudde? Um, nee, ja, nee, ik denk uh, 32. Ja. Ja, Oké, okay, dus je was al een eent op opslag. Het was in New York, schat ik? Ja, klopt. Hoe speelde zich dat af? Nou, uh, hij speelde inderdaad in de Blue Note in New York. En ja, tickets, 100 dollar of zo. Maar na afloop, uh, want hij was zo ja, groot, dik uh, geworden... dat hij de trap niet meer opkwam uh, daar in de Blue Note, naar de kleedkamers. Dus er stond een uh, trailer buiten, een soort caravan. En er stond een man in de deuropening te zeggen, next, next. En er stond een hele grote rij, veel natuurlijk Aziaten die, uh, in New York... die gaan allemaal natuurlijk naar New York, want daar mogen ze sinds 20 jaar pas in. Hè? Mm. Maar uh, ja... Ik kreeg één minuut en ik denk, ik ga toch even in die rij staan. Ik had niks anders te doen. En ja, ik vond het toch wel heel leuk eigenlijk. En ja, je, je, je ziet je held dichterbij en dichterbij komen. En, en, en wat zei je tegen hem? Ja, god. Ik heb ook een handtekening gevraagd. En natuurlijk moest cd gegeven, maar niet in de veronderstelling dat hij daarna zou gaan luisteren. En ik heb heel stom, want er was een of andere man in uh, Nederland... die zei dat hij hem heel goed kende. En ik vroeg van, kent u? Nou, nee, helemaal <laughs> niet. <laughs> hey, uh, hoe zit het eigenlijk met de deodorant, uh, Peter? Ja, ik heb net, want deze uh, ja. bloes Blues die zit al een tijdje in de kledingzak. En uh, ja, ik wou het ik wou niet aandoen dat je de, de directe van gisteravond nog... Uh, ja, want je trekt nu je jasje uit. En er werd net al ja. oh, met de muzici, met, met Gijs Dijkhuizen, de drummer... en met uh, Frans van Geest op Bas intensief overlegd over de deodorant, hè? Ja, klopt. Mijn, eigenlijk alle kleren die ik draag worden, worden gestyled door mijn vrouw. Dat is een, een Russische prachtige jazzzangeres trouwens. is ook net afgestudeerd van het conservatorium. Naam, naam, naam. Dasha Skorogodova. Ach, ah, nog een keer, nog een keer. Inmiddels heet ze Dasha Bates. Oké. Okay, ja. en, uh, en wat heeft dat met die deodorant te maken? Ja, dit maken? jasje is wel... Uh, Oh ja, dat ik het jasje doe, is omdat zij is wel mooi, maar hij zit heel krap met spelen. En deze blouse is uh, wel een beetje we flexstof, uh, dus daar ah, ga ik okay. me lekker in bewegen. Ja, ja God, hier zitten namelijk manchetknopen in, heeft zij ook bedacht. Ja. Maar ja, voordat je dan weer een nieuwe blouse, die knopen eruit en die knopen ja. weer in die andere. Dus ik krijg gewoon dezelfde blouse nog aan. Zeg ja, die, die, die Oscar Pietersen, als je het niet erg vindt, dat ik je, je onderbreek af en toe met een vraag. ja, uh, nee, oké, okay, dat, nee, dat, dat kan zomaar, begrijp ik. Waarom is hij uh, jouw held geweest? Of misschien nog wel? Ja, eigenlijk niet vanwege zijn enorme techniek. En uh, daar wordt hij ook soms een beetje door de, ja, de jazzpuristen... ik noem dat een beetje de geitenharen sokken... mensen die die, die van uh, avant-garde en piepknor houden... Die, die zijn dus tegen uh, ja, piepknor, noem ik dat. Dus ja, dat moderne, begint wel tegelijk ja. en het eindigt tegelijk... maar verder hebben ze vaak toch niet echt een kader waarbinnen ze werken. nou Die schoolstrijd gaan we straks nog uitvechten. Okay. Ja. Uh, ja, wordt hij vaak neergesabeld vanwege zijn uh, ja, stormvloed aan noten. En uh, dat is ook inderdaad niet waar ik... Het, waar ik op af ga, gewoon hoe hij een trio kan uh, maken... hoe hij door zijn flexibiliteit van geest, denk ik... en technische flexibiliteit... zelfs op een gegeven moment de ritmesectie van Miles Davis... kan laten klinken alsof het zijn band is. Ja, ja dat ja, is het. Dat ja. hebben we. staat op YouTube. Nou, nou, nou heb jij een, een cd gemaakt met een soort van hommage eigenlijk... aan Oscar Pietersen. Ik zou zeggen, op naar het klavier... Uh, want we gaan live naar jou uh, en je mannen uh, ja, luisteren. Dat is natuurlijk uh, uh, ja, een eer. Want we hebben hier toch wel over een Major League pianist, dames en heren. Deze Peter Bates is een Major League pianist. Dat heeft zijn broer tegen ons gezet. Ga kijken wat hij er straks zelf van vindt. Wat voor nummer wordt het? Ja, dus het eerste nummer van de CD. Nee, Blues for Oscar. Eerste nummer van de CD. Kijk even hoe het ook weer heet. Ja, Blues voor Oscar. En ik meld even dat er een tegel natuurlijk voor Peter Beets klaar ligt. En u kunt reageren via www.radiokunsthof.nl. Even naar het gastenboek gaan... En Twitter kan ook. hashtag Radio Kunststof. En, en via de site kunt u dit TV-programma in heuse beeldjes volgen. En daar gaat-ie dan, Peter Beets. Ja. Als ik half oktober jarig ben, dan weet ik wel welk bandje ik in huis haal. Dat is duidelijk. Peter Beets. En op Trump, op Bas, Frans van Geest. Um, Peter, ik, ik zag over handen gesproken. Hè? Je duim onder je hand zitten. Klopt, ja. Dat is, een, dat is misschien een stokpaardje geworden van mij. Eigenlijk is dat uh, iets wat mijn uh, helaas vorig jaar overleden uh, docent van mijn jeugd. Daar heb ik iets van tien jaar les van gehad en uh, later nog vaker naartoe gegaan. Uh, mij geleerd heeft. En ja, maar, waar, waar, want normaal gesproken zit die, die duim die zit naast je hand hè, als je speelt, bij veel pianisten althans. Ja. En jij doet hem eronder, want? Nou, uh, ten eerste is het gewicht van de duim, dat is best een zware vinger. Dat moet boven om een volle klank te krijgen. Je gebruikt niet spierkracht om een toets naar beneden te duwen of zo, maar je laat gewoon je arm vallen in principe. Houdt jouw vinger het gewicht tegen van je arm. Nee. En dat gewicht dat moet je dus van de ene vinger naar de andere, dat is een soort gewichtsspel. Het is echt een misverstand dat mensen iets moeten doen. Je moet gewoon iets omhoog houden. Gaan maar vallen? Eigenlijk. Ja, precies. Je armen gewoon lekker ontspannen vanaf je schouder. En dus als die duim buiten boord steekt, ja, dan ben je in onbalans. Dus kijk, je middelvinger is ook de sterkste vinger. Ik geef wel eens, ik heb laatst in Korea, was van de zomer, had ik 25 meisjes in de klas. En ik zeg, ja, jongens, we gaan deze week... Gaan we de hele week hadden ze dan les... Ja. gaan we leren dat dit de sterkste vinger is. En ik doe zo mijn middelvinger omhoog. En <laughs> ja, iedereen okay. dus uh, ja, lacht. Die meisjes een beetje bloos en zo. Het is dus daar heel allemaal christelijk en zo. Maar inderdaad, de middelvinger weet altijd waar hij heen gaat. Dus je kunt, uh, als, je dus, als je hand op is, zeg maar... Mm -hmm. als je bij je pink bent aangekomen... kan je met je middelvinger er altijd nog overheen. Mm -hmm. Die vindt altijd zijn doel. Maar dat betekent dus dat je eigenlijk meer vingers... op, uh, de vingers van, uh, op één hand hebt dan, dan de gemiddelde pianist. Je, je, ja. je gebruikt eigenlijk het hele je dubbel? Ja, dus als je dus naast je pink zit er tussen je pink en je vier er zit weer een duim... Die dus ja, onder die je... duim ligt telkens naast een van die vingers. Ja, eigenlijk tussen dus... Hij ligt onder je palm en dus tussen je vingers kun je steeds die duim... waarom doet niet iedereen dat dan? Ja, ik weet niet, ze zetten heel vaak een duim op een zwarte toets. Nou, moet je eens kijken naar mijn elleboog. Ja, op de radio kun je het natuurlijk niet zien. Maar als ik mijn duim naar voren steek, gaat mijn elleboog naar binnen. Ja. Mijn schouder wordt verwrongen. Ik heb helemaal geen vrijheid meer. Ik sta op slot. Dus je hebt een, een eigen, eigen techniek. Ik ga even een aantal quotes van jouw broer Alexander Beets aan jou voorleggen. En okay. dan mag je staccato reageren. Je wordt hoor en dol van deze vogel. Hij raakt nooit leeggespeeld. Hij heeft ongekende energie. En dat al vanaf zijn twaalfde jaar. Is het niet Van, dat dol? Ja, je zegt hoor en dol. Uh, Ja, nou, twaalf jaar, dat zou best kunnen. Onze eerste optreden was, 12, was ik elf, ja. Jij bent onstopbaar, dat Ga gaat maar doen. Nou ja, als het op een gegeven moment echt lekker gaat gaan, dan, dan maakt het allemaal niet meer uit waar je bent. Uh, alleen dat je naar de wc moet en dat je honger hebt, dat is misschien het enige wat je nog uit die trance kan halen. En uh, zoals nu, even tussendoor één nummertje, dan raak je dat niet helemaal nog. Nee, maar, maar ja, je, je praat ook gelijk alsof je op stoom bent. En zo speel je ook. Ja, ik vind het wel mooi. Ja, je hart gaat ook iets sneller kloppen als je speelt. En uh, um, als het dan, uh, of soms is dat het aan het eind van een optreden, dat, het pas echt, dat heb ik met Rita Reis ook meegemaakt. Rita, toch al uh, heel lang in het vak, die is dan toch nog altijd een beetje nerveus. En zo en dan halverwege uh, de eerste set komt het wat losser. En in de tweede set dan gaat, dan komt het, komt uh, het oergevoel ja. boven. Nou, dan willen ze echt niet meer opbouwen. Doen we er nog één. Um, voor hem geen jam sessies of snabbeltjes. Dat zit gewoon niet in zijn karakter. Hij zit op het niveau van pure topsport. En als hij in het buitenland speelt, krijgt hij een bed van 2,10 meter. 10, verstelbare stoelen ja. onderweg. Uh, ja. ja, ik heb een rider <kamp>. En verplicht 7 uur nachtrust. Voor drugs is hij veel te serieus. Ja, Goeie dat type. Uh, absoluut, wij hebben dus wel... Uh... Na het spelen is iedereen hier in de tent vrij. En de Gijs is nogal ondernemend, soms in het buitenland, bijvoorbeeld in Tokio. Je kijkt even over de tafel aan ja, ja, deze Gijs hier. Mijn, in in Groenlo kenden ze hem al van stappen voordat we er gespeeld hadden. Want ik, maar dat mag oh, niet van jou, he, stappen voor het spelen? Nee, niet voor het spelen. Nee, absoluut niet. En uh, als we dan klaar zijn en het uh, trio Peter Beets is dan in rusten... dan is het eigenlijk meer het gijs trio. Want gijs, is... komt eens even bij, bij mijn microfoon. Dat is toch niet te werken onder zo'n dictator, of wel? Ja, nou, wel. Dat is geweldig. Waar, waarom? Dan? Nou, ja. het, is, uh, het is altijd berengezellig. gezellig. Ze zijn eigenlijk al heel lang vrienden ook. Ja, maar zo'n man die uh, tegen je zegt dat jij niet van tevoren mag drinken. Nee, maar dat wil ik zelf ook niet. Dus hij heeft dus je gewoon uh, onder de duim Mijn vak. Uh, nee, nee dat, uh, daar zijn we gewoon over eens. En dat schijnt te maken te hebben met devotie voor de muziek? Ja, daar, uh, ik, ik geloof er wel in dat er nog nooit uh, iemand beter van is gaan spelen. En uh, er ja, wordt wel eens gedaan alsof... Uh, het erbij hoort of dat mensen dan pas loskomen... of dat ze dan pas de geest krijgen om vrij te zijn. Ja, je ja, motoriek gaat er van achteruit. Maar, maar en, Peter, met alle respect, die Coltrane bijvoorbeeld, die snoof... en ik weet niet wat zich allemaal toch helemaal ja, kapot. Ja, die deed heroïne werd tegen de tandpijn. Hè. die had ontzettende tandpijn altijd. Maar hij is er toch niet slechter van gaan blazen. Nee, ja, heroïne, dat is misschien, moet ik dat is een keer proberen, ja. <laughs> ja. Dat is dan misschien wel zo lekker, maar ik bedoel... Ja. De, de katers die je ook krijgt, nee, maar je motoriek gaat van alcohol zeker uh, achteruit. En, uh, Laatste quote. Ik wil gewoon terugkijken op een carrière waarbij ik kan zeggen van... het heeft in ieder geval daar niet gelegen mm -hmm. dat ik dronk op het podium heb gezeten. Laatste quote, en dat is die quote uh, over de Major League... dat jij in de top 5 van de beste pianisten ter wereld zou zitten volgens jou, broer. Ja, ehm... Um... Nou overigens wat je net zei ook voor jam sessies vind ik juist geweldig want dan zit dat wel... dat je niet mee zou doen aan jam sessies en niet zo voor in bent. Ja, kijk er zijn wel van die ja, 50 euro snabbeltjes in de kroeg dat laat ik me dus uh... So, toevallig uh, doe ik er vanavond eentje. Dan staat het onder de naam van de drummer. Mijn naam staat niet op de site nergens aangekondigd en dat vind ik dan gewoon leuk om te experimenteren een beetje. Waar, waar? In Dizzy. Blijft dus ons. In Rotterdam in Disney. hebben we soort. Vanaf hoe eh, laat? Vanaf volgens mij tien uur. Oh ja, niemand weet het door. Uh, nee, ja, 100.000 luisteraarsnamen. Uh, ook hoor. omdat ik een theatertour uh, ga doen met mijn Let in band. Ik, ik draai het altijd om. Ik doe eerst een tour en dan maak ik een CD. Zoals die Pieters en CD ook. We ja. hebben al een tour gedaan. Maar zeg je zeilt nu ontzettend sympathiek heen om die quote. Behoor je nou wel of niet tot bij best beste uh, vijf pianisten nou, te wereld? In wat ik doe... Uh, misschien, misschien mede door die techniek. Hè, want uh, Ik nee. heb een heel aparte techniek... waarbij ik dus altijd op het laatste moment kan kiezen... welke noot, Ga ik omhoog, ga ik omlaag? Wordt het die zwart of wordt het die witte? Heel veel jongens hebben dus van... en daarom denken ze ook vaak van de, de geitenhare sokken... <laughs> dat het de lichtste. Antwoord op de vraag! Uh, nou, uh, dat ik wel... Uh, eigenlijk uh, niet uh, vaak dezelfde licht twee, nee. twee keer zal <laughs> spelen. Dus misschien wat overdreven bijzonder ben. Ja. Zit je niet top vijf of niet? Ja dus? Nou, in mijn uh, segment denk ik wel, ja. Oké. Okay. Hey, Cannonball Adderley, met Something Else. Een voor jou een hele belangrijke plaat. Ja. Laten we even naar een stukje gaan luisteren. Leid jij dat eens in? Waarom is dat belangrijk voor jou? Um, ja, het, het grote hart van Cannonball. De ontzettende... Uh, sterren, uh, misschien status ga je bijna zeggen. Maar gewoon ook, dat hoor je ook van Miles Davis in zijn toon. Die doet bijna echt helemaal niks. Hij alleen ja. de melodie ongeveer. En dan heb je daaronder Hank Jones op piano. Ja, dat is uh, van een engelachtige schoonheid. Die heeft ook, iedere solo is compleet anders. Ze speelt nooit twee keer hetzelfde. Daar zit eigenlijk alles wat jazz mooi maakte in. Het is en modern en eigenlijk traditioneel. Ja, precies. Dat, dat vind je als zit alles. Ja. Jij was uh, muziekpedagoog, toch Peter? Absoluut, ja. Zij heeft uh, ongeveer half Groenlo als uh, piano leerling gehad. Deze zeer uh, toegewijd. En uh, ja, ze heeft ook dus, uh, op het conservatorium de pedagogische bevoegdheid gehaald. Uh, zang en, pia en piano, ja. En, en jazz, hoe, uh, hoe lag dat? Dit nee, soort nee, nee, jazz nee, nee, nee. Mijn moeder uh, wat swingt niet. Zij kan heel mooi... Jouw moeder swingt niet? Nee. De Swing komt eigenlijk van mijn vader vandaan... die dus een enorme collectie platen had. Waaronder Art Blakey en natuurlijk dit soort platen, Miles Davis. Ja. En... Een jazz-minnende gynaecoloog was hij. Ja, exact. En hij was heel streng en een beetje autoritair eigenlijk misschien. Maar als hij dan uh, een keertje wat vrije tijd had... want hij was de enige gynaecoloog, nou in ieder geval, hij had heel druk... en dan kwam hij thuis met het bloed aan zijn kleren en nog oh. dan ging de drankenkast open... en dan nam hij dus een, een ik mag het geen Geneve Cola noemen... ik moet zeggen oude bok met Coca-Cola. <lacht> en dan, uh, nou, dan slaakte hij een diepe zucht, dan ging de Revox bandrecorder aan met jazz... en dan werd het gezellig. Ja. Ja. En, en uh, hoe reageerde jouw vader en moeder op je keuze om uh, voor, ja, jazz uh, eigenlijk... Uh, de wereld in te gaan en, en ja, tot, ja. tot het eind der tijden... en liefst ook uh, daarnaast eigenlijk niks anders? Ja, hij zegt, mijn vader zegt dus van... Uh, toen kwam de strijd om het geluk van je kinderen... en die heb ik verloren. <laughs> dus eigenlijk dat... Uh, ja, je kinderen moeten toch ook gelukkig worden? Ja, dat zijn we inderdaad. We doen echt dat we leuk vinden, alle, alle drie. Uh, maar hij had het echt niet zo gewild, nee. Nee? Wat, wat was erop tegen? Ja, de, gewoon de enorme uh, afhankelijkheid uh, en um, onzekerheid, ja. Wij zijn soms afhankelijk van, uh, ja, zeg maar, voorzichtig... Uh, ja, dat zou mijn vader minusvarianten noemen. Of... Uh hoe dat nou? nou goed, in ieder geval mensen die je toch niet tot je vriendenkring zou rekenen... ...waar het liefst gewoon tegen zou willen zeggen... ...ik vind het u een puntje, puntje. Zoeken een niet. normale baan. Ja, ja, precies, want je bent afhankelijk voor je werk van dat soort mensen. Ja. En we zijn, in principe zijn dat er te weinig, want in de jazzmuziek lopen toch meestal gewoon uh, erudite mensen rond. Maar ja, je had het al over je twee uh, broers. Uh, vertel eens even, uh, wie zijn dat, wat doen ze? Ja, Alexander Beets, we uh, hebben ook heel lang gespeeld als baseballers. Dus dat is de saxofonist. Die uh, organiseert allerlei internationale dingen ook. Trips naar Thailand en India zijn we geweest. Hij heeft congressen in Nederland, waarbij hij die buitenlandse programmeurs uitnodigt, heeft hij opgezet, wat nu de Nederlandse Jazzdag is. Mm -hmm. Daarvoor was het iets anders, maar goed, dat heeft hij opgezet. Dat is nu weer doorgepaast uh, aan een grotere instantie. Maar daarnaast geeft hij les op de Rock Academy. Uh, dat uh, is in Tilburg. Um, Amersfoort Jazz Festival doet hij al 13 ja. jaar. En, en, die, uh, en die derde broer? Dat, thans, dat is de, de derde van de drie broers. Ja, Marius die speelt uh, zeg maar de helft van mijn trio dingen. Ik heb Frans Vergeest en Marius als gedeelde eerste plaats. Omdat ja, soms kan er één niet. Dan moet je toch een ingespeelde bassist hebben. Ah, Gelukkig ja. Gijs die, kan de meeste, of die maakt zich vrij. Daar ben ik heel blij En, en hoe, hoe, hoe was dat? Drie van die getalenteerde muzici. Uh, ja, en in Marius een heeft huis. ook een studio, de Smederij en Zeist. En geeft les op Concertory in Rotterdam. Uh, uh, ja, die drie broers samen. Hoe was dat? Uh, was dat bijvoorbeeld concurrentie? Ik denk dat het toch gewoon uit verveling begon, dat muziek maken. Want die, ja, we moesten allemaal op jou Dus we hadden allemaal wel enige handigheid erin. Maar zondagavond, zondagmiddag, wat kon je dan doen? Ja, op zondag mocht je niet naar je vriendjes. Dan moest je een beetje het gezin. Nou, dat was dus eigenlijk heel erg soms saai in ieder geval. Of tenminste minstens, nou, er werd er wel eens wat gespeeld. En marius is mijn vijf jaar oudere broer. Die had dan al... Uh, die was ook wat verder natuurlijk, die had al uh, ideeën... laten we dit eens gaan spelen, dan doe jij dat op de gitaar... dan doe jij dat op de klarinet... en dan uh, die neef van ons op de Ariel wil dozen, wat uh, trommelen... <laughs> en dan deden we net alsof we een rockband waren. Het begon dus met hardrock. Maar dat zeggen, was, was dus niet een onderlinge strijd van wie is hier de beste of zo. Het was meer lol met elkaar... Ja. ja, kijk, nee, voor van mij uit wel. Als ik al net zo goed was als mijn vijf jaar oudere broer... dan was ja, ik eigenlijk al beter. Dan, dan hoefde hij was, je niet te concurreren. Ja. Ik, dan dan was, ik al, was ik al vijf jaar verder ja. eigenlijk. En ook al heel snel prijzen natuurlijk. Hè. En die, die competitie is toch best wel gezond tussen broers? Nee, twijfel ik niet aan. Maar, uh, snel prijzen zoals ik zei. Uh, Pommel uh, Export Prize. Uh, Prix Martial Solal in Parijs. Ja. Hè. Dat was heel heavy, ja. ik ik 56 pianisten. Ja, precies. En daar kwamen ze binnen, jongen. Ja, ik had dus eerst nog gesnabbeld, ik mocht een dag later komen. Toen zag ik de tweede rij van die 56, en vijf, ik denk, 28 pianisten. De een na de ander, de mooiste intro. En toen, je dacht, jezus, nou, ik ga hier echt, echt niet met een prijs naar huis. Alleen kwam er steeds bij al die pianisten het volgende voor. Dan hadden ze een prachtig intro gemaakt, jongen, pareltjes. En dan klonk, one, two, one, two, three, four. Dan werd er afgeteld ze je moest daar met een ritmosectie ja. vandaar. En er waren ook twee verschillende rondes. Nou, geen nood meer op tijd. Ze konden niks timen. Waarom niet? Ze konden nog geen vader Jacob. Vader, Jacob, va. Dat konden ze allemaal dus niet. Maar waarom niet? Als je, als je ja, zelf zoveel techniek ik, hebt. Precies. Ik snap dat ook niet. Dus ze ze moeten dus achter dat drums gaan zitten. Kijken hoe dat voelt. En eens een keer gaan dansen. Hoe voelt het dan? Maar de, is dat het verschil tussen um, muziek maken en jazz maken? Timing? Ja, zeker een groot deel. Je hebt sound en timing, zeggen ze wel eens. Uh, en als je die twee hebt, ja, dan moet je ook nog wel een beetje wat know-how misschien hebben. Maar dan heb je eigenlijk al heel wat goede sound en een goede timing. Daar kom je heel ja. ver mee. Ja. Hoe doet Rita Reis dat? Ja, dat is een en al timing. Ik, ik uh, denk dat zij ook gewoon... Uh, ja, zij heeft de teksten er nog erbij. Dat ze zich uh, met die tekst door het ritme laat inspireren. Dus wanneer leg ik dit woord ineens tussen die muzikanten in... Uh, ja, dat is toch ook ritmisch. Maar ze weet wel altijd verdomd goed waar dat woord over waar voor staat. Dus ze weet wel waar ze over zingt. Maar het is toch ook een groot deel ritmisch waar de inspiratie vandaan komt. En ja, als wij iedere dag uh, dat ritme niet zouden hebben, dan zou het heel gauw vervelend worden. Dat maakt het iedere keer fris. free. And and Dit ben jij toch? Ja, toevallig. Hoe oud, of schuinstreep, hoe jong was je toen je met uh, Rieterhuis ging werken? Uh, ook uh, 2001, even kijken, 12 jaar geleden, 29. Dat is toch heel jong om met zo'n grande dame on the road te gaan? Klopt, ik ben ook eerst nog een keer ontslagen. Want uh, ik had mijn huiswerk niet goed gedaan... Uh, en door mevrouw? Ja, absoluut. Uh, maar um, ja, ik zat toch stevig ook bij Ruud Jacobs. Die uh, vindt mij geweldig. ik al, al ja. heel lang met haar speelde. Ja. Ja, en die, uh, ja, en zij speelde toen ook al met Marius, mijn broer, de, de bassist. Met Lex Jasper. En Lex Jasper kreeg toen een whiplash. En dat is eigenlijk heel triest, uh, want die kan nou dus echt nog geen vijf minuten een pen meer vasthouden. Dus die, ja, ja. die moest gewoon op. En jij kwam voor hem in de plaats. Ja, precies. Ja, ja. Dus ik was niet de eerste keuze. En waarom on ontsloeg ze je? Nou. Um, ik had bepaalde melodienoten bijvoorbeeld, uh, ja, het gaat in sommige moeilijke toonsoorten. Dan komt er net. Je moet al die melodienoten moet je kennen. Vervolgens moet je die weglaten, want dat is haar noot. En dan moet jij een tegenmelodie verzinnen. Ja. Nou, dan gaat wel eens een noot die dat pad kruist van. Haar. In, ja. En dan heb ik net een halve noot lager dan zij moet zingen. Dat voelt dus als oud. En als het te vaak gebeurt, net bij een gevoelige intro of zo. Ze ga je, je huiswerk nogmaals doen. En heeft zij ook iets van jou geleerd, deze grote Rita Reis uh, Nou. Um... Dat uh, durf ik niet te zeggen. Ik denk wel dat ze mijn energie lekker vindt. Er gebeurt altijd wel wat achter haar. En zij kan die energie ontzettend goed gebruiken. We passen goed bij elkaar. En zij is mm -hmm. ook een boogschutter. En ik ben een tweeling. En dat schijnt mekaar compliment te zijn. Oh, oké. Okay. En uh, zij vindt het nooit... Ben je uh, dat serieus, dat soort uh, uh, Nou ja, kijk, in ons, mijn, mijn broers zijn alle drie... Uh, ik bedoel, ik ben lucht, de andere is aarde, de andere is water. Oh, nee, mijn ouders zijn beide aarde. Oh ja. En dan hebben we nog water, lucht en vuur. Ja, en, ja. en die broers, nou goed, hij zit... Nou, mij ben je kwijt, maar ja. <laughs> uh, ja, zij vindt het nooit erg als ik gewoon... Als ik me maar lekker voel, dus ik mag gewoon door de heen spelen en zo. Uh, ja. Ik wil wel weer wat horen, mannen. Kan dat... Uh, oh, uh, wat, ga, wat ga je nu doen? Ja. Uh, nu misschien een iets meer up-tempo nummertje eventjes. Oh, dat uh, andere, dat was traag. Oké, okay. <laughs> nee, goed. En, en wat voor up-tempo nummertje dan? Ja, normaal zouden we nu inderdaad een Gij rustiger nummertje spelen... maar dat komt dan op de derde ja. plaats. Want dat tempo ligt iets te dicht bij het eerste nummer. Sushi heet dit. Dat is ook van Pietersen. Ik weet niet of hij in Japan gewoond heeft... maar uh, ja. kennelijk, hij hield sowieso van lekker eten. Dat kon je ook zien. Het okay. nummer heet Sushi. En dat heb ik uh, pas de dag voor de opname van de cd uh, eigenlijk ontdekt. Ik zou ja, zeggen, op, op naar de witte en de zwarte toetsen, zou ik zeggen. Uh, u luistert naar Kunststof, het dagelijkse programma van de NTR... op Radio 1 over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Peter Beets. Never a Dull Moment met Peter Beets, Gijs Dijkhuizen en Frans van Geest. We gaan even terug naar Parijs, naar Roland Gallo, naar Tennissen, naar Peter. Sorry, naar Mark Brasser. Ja, in Parijs zitten met deze muziek op je oren en dan tennis kijken. Wat is het uh, leven soms toch uh, mooi. Niet voor Timo de Bakker. Die heeft de eerste set verloren van uh, Stanislas uh, Wawrinka. Uh, speelt een beetje slordig, de Nederlander. Uh, is niet heel veel slechter dan de Zwitser. Maar ja, op bepaalde momenten doet hij dingen die hij niet moet doen. Dat pakt dan verkeerd uit. Daardoor verloor hij de eerste set. En daardoor uh, staat hij in de tweede set ook een, een break achter. Ziet er dus uh, niet goed uit voor uh, Timo de Bakker. En ook voor die andere Nederlanders die aan het dubbele zijn. Robin uh, Haas en Igor. Igor Seisling gaat het niet goed. Die hebben zojuist verloren, zie ik, op het moment dat ik het zei. Ze wonnen nog wel de eerste set in een tiebreak tegen Kas en Marag. duits Duits-Oostenrijke, Oostenrijkse koppel. En de tweede set 6-4 verloren, de derde set 6-3 verloren. Dus het dubbelspel is voorbij voor de finalisten van de Australian Open. Ze zitten er allebei nog wel in, in het enkelspel. Wawrinka inmiddels op 5-2 in de tweede set. Heeft de eerste dus gewonnen tegen Timo de Bakker. Het ziet er goed uit voor de Zwitser, niet voor de Nederlander. En wij praten door in Kunsthof met Peter Beets. Een geniaal pianist, mag je wel zeggen. Uh, Peter, uh, als uh, ik nou critici citeer die over Peterson hebben gezegd... Oscar Peterson, jouw held, uh, ja, heel veel virtuositeit... maar waar is de ontroering? Wat zeg jij dan? Nou, kijk, zijn vriend... U heeft uh, hier ook mijn begeleiders gevraagd over hoe met uh, over mij. Uh, zijn vriend Ray Brown, die heeft denk wel, wel... in ieder geval zijn het hele leven uh, samengespeeld en vrienden geweest... maar wel, wel 20, 30 jaar... Uh, ja, aan zijn zijde gespeeld. Je zegt juist over Pietersen. dat hij zijn emoties juist altijd paraat heeft. Mm -hmm. dus het maar, paraat... Wat, wat hoor je dan? Je, je, ik hoor heel veel noten. Ik hoor inderdaad ja, dat, je, dat, je, dat je zegt. hoe krijg je er zoveel in zo weinig seconden uit je vingers? Waar schuilt dan die ontroering? Maar nu heb je het over mij, hè? Ik, ja, uh, nee, goed, maar dat, dat, dat type nummers, dat type pianospel. Ja, dit is, hey, Pietersen heeft ook rustige nummers. Ontroerende, romantische. En ook dit soort snelle nummers. Komt, straks komt er een wat meer droomerig nummer. En dan is het juist vooral de klank. Ik denk dat die critici eens een keer een go goede geluidsinstallatie zouden kunnen kopen. En echt eens even die volle klank van de vleugel. Ik heb Pietersen ook live gehoord en dan is. Iedere stoel in die zaal van de week 2000 mensen... Hmm. hij speelt eigenlijk voor ieder individu in die zaal. En die raakt iedereen in het hart met een akoestische projectie van die klank. Ja, misschien dat hoor je dan niet in een huiskamer als je slechte installatie nee. hebt. Waarom heb je eigenlijk zo lang gewacht met het maken van een tributeplaat... Uh, ja, die je opdraagt in feite aan Pietersen? Uh, ja, uh, nou, daar was ik eigenlijk misschien nog niet helemaal volwassen genoeg voor tot nu. Ik bedoel, ik ben nou getrouwd. Ik ben zelfs nog in verwachting ook. Jij bent in verwachting. <laughs> ja, maar ik bedoel, uh, dat... Uh... Durf ik niet. Ook wel een beetje om dat lijkenpikkerij. Dan is er iemand dood. Heb gelijk de ene tribute na de andere. Weet wel, er ja, zijn er 2007 heel veel over. is die ook. Ja, dus uh, nu is het lang genoeg geleden, vind ik, dat uh, die nummers gespeeld zijn. Maar volgens mij was jouw vorige vraag ook wel interessant. Van hoe kan je nou de emotie vinden in deze noten, uh, mm -hmm. tussen de mm -hmm. snelle noten? Het is dan gewoon, uh, er is een rode draad die daar achter hangt. En daar zitten dus zeg maar, van de vijf noten, of misschien van de tien wel, zit er eentje bij waar het om gaat. Maar het zou heel saai zijn als je gewoon steeds die ene noot. Noten... Bovendien ben ik op ja. zoek naar die noten. Welke is het van de, van de twaalf? En uh, als je er dan één bij vindt, dat is hem. dan ga je daar weer rondom die noot verder met een volgend iets. Het is een grote zoektocht eigenlijk. Ja. Nou heeft hij ook uh, Pietersen uh, Bach vertaald naar ja, zijn type pianospel. Hoe, hoe doe je dat? Uh, ja, Bach vind ik inderdaad heel moeilijk, want dat die muziek moduleert, gaat steeds naar een andere toonsoort. En uh, is ook niet echt zo makkelijk te onthouden melodieën. En plus, ze lijken vaak allemaal een beetje op elkaar. Je ons... hebt het gedaan met Chopin. Hè? Ja. En, en, en hoe, hoe doe je dat dan? Ja, nou, dat is een stuk makkelijker. Chopin heeft uh, nummers die zitten allemaal in, in één toonsoort met een hoog meefluitgehalte. Uh, eigenlijk uh, kopieer je gewoon het uh, akkoord. Dat is in het midden van de, de piano naar een akkoordsymbool waarover ja. wij heen uh, kunnen eigenlijk, um, invullen hoe we dat gaan spelen. Het is alleen maar een bepaald kader waarin je zit. Uh, dus dat akkoordenschema ligt er eigenlijk al. We hebben er een ander ritme onder gezet... en die melodie naar dat ritme toe vertaald... en dan ga je gewoon... Ja, natuurlijk, een kind kan er was doen. Ja, dat ik het zelf ja. niet heb verzonnen. Raar is dat. Inderdaad, nou. Ja. Maar als Davis en Coltrane zouden er zo overheen kunnen spelen... over die muziek van Chopin... Zou dit nog herkenbaar zijn? Als het klassieke werk dat het ooit was? Uh, oh, dat vraag ik me ook wel eens af. Ik vraag het wel eens aan de mensen. Ik hoop dat u het nog herkent. Dit is de nocturne in zoveel, in S. Uh, ja, als die bridge komt. Ja. Ik denk dat ze dan wel denken. Oh, dat is die. Ja, zonder piano erbij herken ik het denk ik wel. ja. Hey, even jij en Oscar Pietersen weer. Hè? Luister eerst even naar dit fragment. En uh, ja, dan, dan, moet, dan moet jij me even uitleggen hoe het komt dat jij dit zo briljant speelt. Dit is Pietersen, toch? Ja, ik ja. hey, dacht even testen. Even <lacht> kijken of je erin... Ja, ja, dat mocht toch. Oh, dat snap ik niet. Ik dacht, ja, nee, dacht even kijken. Maar waarom herken jij dit nu gelijk als Pietersen? Ja, nou ja, het is, dat is, ik weet het niet. Uh, ik heb laatst ook weer zo'n quiz. We doen twee keer per jaar met alle journalisten van Nederland. En een aantal muzikanten doen we dan een quiz. De muzikanten mochten eerst niet komen, want die wonnen altijd. Hè. Rein de Graaf zat er al lang bij, die was ja. altijd de eerste. En nu doe maar je... hoe herken jij heer Pietersen? Dus uh, ja, ik herken heel veel muzikanten direct met één noot. Ik zou ook behoor, maar even... probeer het eens aan een leek. als, uh, als ondervraag. Ondergetekend... Pietersen is herkenbaar aan. Uh, ja, je hoort hier ook alweer iets technisch heel moeilijk, hoor. Dat heen en weer door, do, do, do, do, do, do, met vijf noten tegelijk. Dat is uh, ja, bijzonder moeilijk. Het klinkt uh, geweldig. Oké, okay, we gaan even, even tien De seconden klant. heel close naar luisteren, let op. Okay, nou, Zo klinkt Pietersen, dan draai je hem weg. Dan gaan we even op zoek naar een cd van jou, dat jij Pietersen speelt. En dan mag jij vast even ter inleiding vertellen hoe jij hem dan speelt. En waarom je dat misschien kan herkennen, afgezet tegen de echte Pietersen. Waar, waarin gaan wij verschil horen zo dadelijk? Oké, okay, uh, moet ik dat nu antwoorden? Ja, ja, ja. Probeer dat eens <laughs> nou, van tevoren ik, uit te leggen. Ik heb uh, ik vind de vernieuwing zit vaak al in de mensen die die muziek spelen. Jazz, althans bebop noemen we de taal van de jazz. Is uh, ja uh, zelfs, uh, zeg maar, een schrijver schrijft zijn eigen boek. En wij uh, spelen, wij zijn de kinderen van deze tijd, we hebben andere Maar in, hoe invloed. horen wij dat? Hoe horen wij nu, hè, in, in jij, die Pietersen speelt, dat het anders klinkt dan Petersen die Pietersen speelt. Ja, ik denk dat Pietersen warmer klinkt dan ik. Helaas. Warmer dan jij? Ja, ja, ja, helaas. Je bent eigenlijk een beetje kouder, kikker. Ja, de, de wereld is ook een beetje kouder geworden, denk ik. Althans, mensen zitten niet meer met een kaarsje op tafel te kaarten... s'avonds en de gezelligheid. Oké, okay, dus jij klinkt iets minder warm en verder um, Ik ben iets... Uh... Denk ik uh, gejaagder. en ik vind het vaak iets erger van mezelf als ik mislaat. Pieters die sloeg ook mis, maar die vond het helemaal niet erg. Doorram. Oké, okay, nou goed. Dit is Peter Beets, ala Pietersen. Nou is mij je warm zat, hoor, Peter. Ja, goed, ik heb ook wel die traan in mijn spel, eh, inderdaad. Ik weet niet waar, ja, ik, ik um, kijk, ik heb heel veel andere invloeden daarnaast. Bud Powell, ook soms Herbie Hancock en um, een beetje dat gekke erin, dat vind ik ook uh, te gek. En, ja, ik heb mijn eigen blues. Ik denk dat ik dat uh, geworden. Ik heb mijn blues, Pieters naast okay. zijn blues. Ben je een ouderwetse zak, dat je van dit soort jazz houdt? Ja, ik zit er ook wel eens over te denken of dat nou fout is en, of nostalgie. Maar het is niet uh, nostalgie. Kijk, de muziek van Bach en Chopin draaien we nog steeds. En je hebt eigenlijk, zoals Duke Ellington zei, je hebt alleen goede en slechte muziek. Ja, en Duke en, Ellington geldt dan als een van de kroonjuwelen van de oude jazz. Hè, voor de freestyle jazz kwam, het experimenteren. Ja. En jij, jij zegt, ik ben jonge jongen, tussen En ik kies toch voor die, excusez oude lullen jazz. Want? Uh, jazz heeft het al moeilijk genoeg, uh, vind ik. Uh, mensen komen helemaal niet meer. Helemaal door het mediabeleid. En ik weet je moet ongeveer naar de bibliotheek om nog... en dan moet je toevallig die naam nog ergens gehoord hebben... He, uh, met jazz in aanraking. Als ik toevallig onder een reclame zit... of ze horen iets in een, uh, in een café en ze schrijven de naam hé, hey, wat is dit voor muziek? Oh, mm -hmm. schrijf ik de naam. Dat zou ik dus aanzetten. Jazz en ligt jongen, uit. Als je iets mooi vindt, schrijf je naam op en ga het opzoeken... op Spotify ja. of koop de cd. Anders komt niemand ermee in aanraking. En ze vinden het allemaal wel leuk als je Louis Armstrong... Elvis Gerald Peters en Ray Charles, noem maar op, draait. Maar over een aantal jaren is het of art... en dan krijg je dat hele gekke muziek, ongeveer. Nee, wat jij noemde, piep knor. Piep knor, yeah. jazz. Of je hebt pop. Ja, en, dus en jazz ik... zou wel eens helemaal achter de horizon verdwenen kunnen zijn, denk ik. Ja, ja, en ik ben, aan, ja, ik, ik ben uh, hoe heet het, betrekkingswaan? ik bedoel, die muziek blijft heus bestaan. Dat, uh... Maar dat is toch wel spannend wat jij zegt. Dus het genre waar je helemaal gepassioneerd over bent, uh, de, de, de old style jazz, daarvan zeg je, kan oplossen in de tijd... Nou, uiteindelijk niet. Jazz is, was en always will be. Ik vind ook die impro-muziek, die moeten ze ook geen jazz noemen. Want ja, we hebben dus gewoon heel moeilijk uh, zalen Dus met alles zo. Ik bedoel, gelukkig gaat het voor mij goed, maar als je nu begint met deze stijl muziek te maken... of stel, ja goed, in ieder geval uh, uh, of je hebt nog niet zo'n grote naam uh, opgebouwd... hoe krijg je dan nog een zaal? Maar hoe om... komt het dan dat je zegt aan de ene kant uh, het zal tot, aan de eeuwigheid, tot in de eeuwigheid blijven... maar we krijgen er nu amper publiek meer voor. Hoe komt dat dan? Ja, nou, ik, ik, ik heb de laatste tijd overal gewoon hele... Ja, dat klinkt alweer weer arrogant, maar het, is, het gaat ook meer voor leerlingen van mij... die bijvoorbeeld uh, echt moeite hebben om uh, hier een living uit te maken. Ja, dan is het wel heel mooi om heel gedurfd een ja. uh, piepknor te gaan maken. Ja, je was half op weg om te zeggen, ja, ik zit er niet zo bij. Maar uh, je hebt twee soorten platenlabels, hè, als ik het goed heb. Je hebt uh, crisscross... Ja. En je hebt een soort van familielabel. En ja. op dat familielabel breng je jazz uit die eigenlijk onverkoopbaar is. Uh, nou, ik dacht juist ja, dat Quizquals label, dat is eigenlijk een uh, het is andersom. Ver vernieuwend label. Oké, okay, ja, oké. Okay. Goed. Dus, en... dus je hebt in ieder geval één label waar jij jazz op uitbrengt. waarvan je zelf zegt: ja, dat doe ik omdat ik ervan hou. Maar verkopen weet ik, dan gaat het niet doen. Nou, kijk, daar begint dus uh, misschien de herkenbaarheid van Peter Wees dat ik toch nog daar binnenin een soort probeer een glinstering te maken... voor ook Jan in de straat. Dat ze denken, ja, ik, ik hou niet van jazz, maar dit vind ik wel aardig. Mm -hmm. Maar ja, dat is een soort van ontwikkelingshulp die je doet in het kleine... Misschien, ja. ja. Ik denk, al die jongens hebben hun leven gegeven. Gijs Dijkhuizen zit hier, die zegt ook wel eens... jongens, daar is John Coltrane niet voor dood gegaan. En wat bedoelt je? Gijs, kom eens even weer bij de microfoon. Wat, wat bedoel je? Daar is John Coltrane niet voor dood gegaan? Verklaar je nadat? Dat was in ja. de context... Uh, nou, in het algemeen wil ik over deze muziek zeggen dat het uh, gewoon hele sterke uh, ge, muziek gegrond op, op een goede, op goede basis is. En uh, de harmonie leren uit de klassieke muziek en de, gewoon de complexe ritmes, uh -huh. die zijn voor mij een stuk interessanter. Maar als jij zegt, dan, daar is John, John Coltrane de... niet voor dood gegaan, dan wil je daarmee zeggen... Nou, dat we keihard achteruit zijn uh, gegaan. in de afgelopen uh, tientallen jaren. Door die te het, uh, experimentele muziek? Nee, dan heb ik het eigenlijk niet over de jazzmuziek. maar over die muziek die populair is geworden. En uh, de, de, de, de, de consonante drieklanken en zo. die vind ik eigenlijk uh, um, op den duur vervelend. Hm. Uh, de, het wordt te makkelijk uh, de, de repeterende ritmes. die kunnen. ook in sommige jazzmuziek heb je dat kunnen. Uh, ook een bepaalde sfeer teweegbrengen. die heel aangenaam is. Maar om nou op een houseparty naar, uh, naar één akkoord te luisteren... Ja. vier uur lang op een decibel van... Ik begrijp het punt, maar jij, jij, jij vindt dit ook. Het, het is verlies wat we leiden. Ja, ik vind wel dat we allemaal toch uh, ons best moeten doen om uh, John Coltrane in ere te houden. Die mensen hebben dus uh, een leven. Ja, en Disney, Klesby, ook Charlie Parker, zijn ontzettend veel mensen. Dus om die muziek in leven te houden en om dan te zeggen, we moeten door, we moeten naar nieuwe muziek. Dat is al geweest. Ah ja, wij doen gewoon nog even die oude muziek en zou zeggen, een op weer oh. naar de instrumenten. We hebben ja, nog een minuutje ja, of zes en een half. Ram er nog wat uit. Wat, wat, wat gaat het worden? Wat, uh... ja. Ja, dit is dus, uh, een stuk van Oscar Peterson, uh, die heeft geschreven toen hij in Canada zat. Het uh, heet Wheatland, maar dat he, schrijf je met W-H-E-A-T. Dat dus is, ja, is uh, belangrijk. En ja. Ze zeggen ook wel eens, als wij dit in het buitenland spelen... Oh, oh, het ja. is geen marihuana-land, het is korenland. Ja, oh, you're ja. from Amsterdam. Damn. Well, maar dat zeg ik... nee anders hey, Ik niet... geef wel een signaaltje, als je nog een minuutje ja. of zo hebt... dan plaats je gewoon in één keer een harde punt. Dat lukt je zomaar, denk ik. En wij gaan weer luisteren naar Peter Beets en consorten. Peter Rebeets en op drum Gijs Dijkhuizen, Bas Frans van Geest. Ja, wat kan een man stik jaloers zijn? Zeg, drie blokfluitles heb ik gehad. Ja. Eén keer een halve avond meegedrumd in een fanfare. Alles mislukt en dan zit je op een meter afstand van zo'n man... gewoon alleen maar te benijden. Peter, ga nog even lekker zitten. Uh, ik meld vast dat de naachten uh, twee dingen te beluisteren is. Uh, dan praat Margreet Reintjes met de heer Westerhof, 87. Want de regels wat betreft samenwonen voor mensen met AOW... zijn. Onduidelijk. Voor jou ligt hier een tegel. Wat komt daarop te staan? Ja, ik uh, zat te denken... Dat is echt wel een origineel, denk ik. Want uh, denk niet statisch, denk dynamisch. Hartstikke mooi. En ik zou zeggen... Ik, ik ga je toch nog even verleiden naar die vleugel terug te keren. Want hoe gaat die baby heet? Ja, maar dat is dus bad luck om dat te zeggen. Ja, maar, dus dat mag ik okay, echt dan niet zeggen. Zeg maar meisje, jongen? Meisje, meisje. Oké. Okay, en, en jij gaat hoeveel dagen per jaar nog on the road zijn? Ja, zo dit jaar weer vier maanden, ja. Oké, okay, nou dan heeft die vrouw van jou en die baby wel een hele kleine ode verdiend aan het eind van kunststof. Ik zou zeggen, kruip naar de piano. En hoe dat kind ook mag heten, dit is voor haar. Ja. Yeah. Uh. Dit was kunststof en wij zijn er morgenavond weer. Nee, ga maar lekker door, Peet. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Bates. Dit was aflevering 2369. Morgen ontvangen wij fotograaf Pieter Henket, die even over is uit New York. Tot dan. Radio 1. Hey. kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Ja, wat ik doe is normaal, man. Ja, doe het normaal, man. Wat is tegenwoordig eigenlijk nog normaal? En willen de normalen eigenlijk nog wel normaal zijn? Ja. Lekker zelf normaal. Zo, ja, joh.